In Egypte is het vandaag weer tot gevechten gekomen... tussen aanhangers en tegenstanders van de afgezette president Morsi. Regeringstroepen probeerden in Cairo en Delga de troepen uit elkaar te houden... maar bij gevechten vielen zeker 15 doden en tegen de 100 gewonden. In Egypte wordt vandaag de Yom Kippur-oorlog uit 1973 herdacht. De legers van Egypte en Syrië begonnen toen een oorlog tegen Israël... die bijna drie weken zou duren en die ze verloren. In Jemen is in de hoofdstad Sanaa een medewerker van de Duitse ambassade... vanuit een auto doodgeschoten. Hij zou een beveiliger zijn geweest van Duitse diplomaten. De daders zijn gevlucht. Het is niet duidelijk of hij is doodgeschoten... omdat hij op de Duitse ambassade werkte. In augustus sloten veel ambassades van westerse landen in Jemen hun deuren... vanwege een dreiging van Al-Qaeda. Epke Zonderland is de beste van de wereld op de rekstok. Hij won goud op het WK-turnen in Antwerpen. De Duitse Hambuchen won zilver en het brons was voor de Japaner Uchimura. Olympisch kampioen Zonderland had weer allerlei nieuwe elementen... in zijn winnende oefening. Het weer vanavond en vannacht en morgenochtend mogelijk mist. In de loop van de dag geregeld zon wordt morgen een graad of 17. Dinsdag weinig verandering, maar woensdag meer wind, kans op regen... en de temperatuur daalt dan flink. Dit was het NOS Journaal.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 VPRO, NTR, Labyrinth, hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond. Je moet er wel wat voor over hebben. Elke dag absurd vroeg opstaan en dat zes dagen achter elkaar... en dan tot s'avonds laat in de hete zon staan schoffelen. De archeologen die de Romeinse wegen opgraven... werken zeker net zo hard als de slaven die hem destijds hebben aangelegd. Maar ze hebben er wel plezier in. Twee van hen zijn hier te gast. Ze waren er al veel langer dan de mensheid. En dat is maar één van de vele redenen waarom sponsen fascinerende dieren zijn. Zo blijkt de zeespons een perfect model te zijn voor de menselijke darmen. En ze zijn de reden waarom de koraalriver zo mooi uitzien. Vader en zoon de goei doen samen onderzoek aan sponsen en zijn allebei te gast. Een spelcomputer ombouwen tot een regendruppelmeter, om maar eens wat te noemen. Nou ja, ga je gang zou je zeggen. Maar volgens hydroloog Rolf Hut zit daarin de toekomst van zijn vak, de hydrologie. MacGyveren moeten we dus, voor wie die TV-serie nog iets zegt. We beginnen met de Via Appia. We vroegen aan mensen op straat of ze weten waar die ligt. Via Appia? Hoe heet hij daarover? Nooit van je hut. Via Appia? Wie is dat? Ja, op in de strietrein. Daar ben je. Daar ben je niet zo goed bekend hier hoor. Oh, wel, niet Door, Ja, Daar is een rapport en daar is een andere dus, rapport. Uh... Dat is net sowieso Facebook en zo, of niet? Een of andere keizer waarschijnlijk. Het... Via Appia is een de... straat. Van... Is het een shoppingstraat een of. Een Rome? Je hele in Rome. Ik denk niet moet in Rome. <laughs> Daarom is het wel van Via. Al die straat in Rome heet met Via of Via da Col, is de shoppingstraat in Rome. Dus daar... Nou, zie je, iedereen weet het gewoon. De Via Appia. Honderdduizenden soldaten hebben erover gelopen. Zwaar beladen karren hebben erop gereden met goederen en reizigers. En zelfs Jezus zou over de Via Appia gelopen moeten hebben. De beroemdste openbare weg van het Romeinse Rijk. Verrassend genoeg zijn het Nederlandse archeologen... die nu de monumenten langs die route blootleggen. Stefan Molz en Rens de Hond terug uit Italië... zijn nu hier bij mij te gast. Hartelijk welkom allebei. Stefan Molz... Is het waar dat alle wegen uiteindelijk naar Rome rijden eigenlijk? Ik zou eigenlijk liever zeggen dat het omgekeerd is. Dat alle wegen, de Romeinse wegen althans, van Rome naar uit vertrekken. En zo is het ook met die Via Appia. Eh, op het Forum Romanum, dus midden in Rome, stond een nul mijlpaal. En van daaruit gingen alle wegen, alle kanten op het Rijk in. En waar eindigt de Via Appia? De Via Appia die was aanvankelijk aangelegd tot in Campania, Capua. En vervolgens is die doorgetrokken naar Brindisi. Dus helemaal in het, uh, in het zuiden van Italië. Om, zodat mensen die van Rome naar Brindisi getrokken waren... vervolgens de boot konden nemen naar andere locaties in het Rijk. Het is opmerkelijk dat juist uh, onderzoekers uit Nijmegen... daar die weg opgaven. Hoe is dat zo gekomen? Um, mijn collega Erik Moorman en ik uh, werken al een aantal jaren samen met de Romeinse archeologische dienst um, en uh, waren betrokken in 2006, 2007 bij een project waarin de eerste mijl van de via Appia in kaart werd gebracht. Um, wij deden daar een heel klein onderdeel in en vervolgens werd uh, door de uh, archeologische dienst gevraagd of wij interesse hadden om een ander deel van die weg in kaart te brengen. En daar hebben we... heel snel ja op gezegd. En vervolgens zijn we een stuk gaan uitzoeken... wat ons geschikt leek... om dat te gaan doen. En dat stuk hebben we ook gekregen. Een stuk van ongeveer drie kilometer... lang. Twee Romeinse mijlen. Hoe ziet dat onderzoek... erin in de praktijk uit? Ik wil, ik wil straks weten... waarom dat stuk zo interessant is. Maar eerst ja. laten we even gewoon de dag doornemen. Um, Rensselhond, vertel eens. Hoe, la, hoe laat gaat de wekker? De wekker gaat om... Nou, dat is Per kamer verschillend sowieso. Maar bij mij altijd om kwart voor vijf. Kwart voor en, vijf ochtends. Ja, kwart voor vijf ochtends. Waarom zo vroeg? Um, omdat er op tijd in het veld begonnen moet worden met werken. Anders wordt het gewoon te warm. Uh, het is midden in de zomer dat je studenten kan vinden die uh, tijd hebben om mee te gaan om te graven. Dus uh, je bent midden in de zomer aan het werk. En als je, als je te laat begint, dan begin je met de hitte. En uh, dat is niet fijn. Dus, uh, als je zorgt dat je om zeven uur in het veld bent, dan heb je voor de eerste pauze nou ja, een aangename temperatuur. En daarna begint het heet te worden. En uh, wil je na drie uur daarna weer graag uh, terug naar uh, de binnenwerkplek op, uh, op je verblijf. Zeg maar. De ochtend is de tijd om dingen gedaan te krijgen. Dan, dan gaan jullie naar die plek toe, dan is er een stuk weg aan de beur beurt. En hoe, wat doen jullie daar dan? Hoe ziet dat eruit? Nou, er zijn, uh, vooral in zo'n grote zomercampagne zijn er veel verschillende activiteiten. Eigenlijk. Vooral het, het opgraven, daar werken de meeste mensen aan. Dus uh, er zijn twee opgravingsputten, twee groepen uh, studenten. En um, nou, ieder heeft zijn eigen grid, eigen vierkant... Uh, wat hij opgraaft en documenteert. En, um, uh, dus dat is de opgraven. En daarbij wordt er ook nog met gps uh, langs een veel groter deel van de weg... Al bovengrondse resten ingemeten, er wordt een digitale kaart van gemaakt. waar later weer allerlei gegevens aangehangen kunnen worden. En, um, ja, dus er wordt, wordt van alles, uh, alles uitgevoerd. Het wordt ook in 3D gescand, 3D ingemeten van uh, bovengrondse resten. Uh, ja, dus opgraven, maar daarnaast ook nog. Heel veel andere kleine dus Dus opgraven, maar ook meteen op de dag zelf alles verwerken. Dat je precies weet waar je wat gevonden hebt ja. en, en hoe het lag. En hoe het in op, ten opzichte van elkaar lag. Ja, zeker. Rond een uur of één uh, wordt het eigenlijk gewoon te heet in het veld om daar nog door te werken. En dan uh, gaan we onder de boom lunchen in de schaduw. En uh, dan vertrekken we terug naar uh, het, het Nederlands Instituut. Waar we altijd verblijven met de hele groep. En waar we smiddags dan ook, uh, dus na, na vier uur, kunnen beginnen met uitwerken van al die gegevens die we in het veld hebben we verzameld, alles in databases zetten... Uh, alle foto's sorteren, alle vondsten, scherven, uh, Kortom, wassen, documenteren. Het is wel hard werken, maar het is misschien niet zo hard werken... als de slaven die de weg in de tijd hebben aangelegd. Ik stel me voor dat dat inderdaad zo is, ja. dat het wel meevalt... <laughs> als het vergelijkt met de, de slaven in de oude tijd. Ja. Die, die Romeinse wegen, stel we hebben nu een weg... dan, dan langs een weg heb je... Borden Die de weg wijzen. Je hebt uh, pleisterplaatsen. Tegenwoordig dan benzinepompen. Maar in der tijd moesten ze misschien uh, andere voertuigen uh, bijwerken. Dat soort dingen. Wat vind je eigenlijk langs een Romeinse weg? Um, om te beginnen heel veel grafmonumenten. Dat neemt natuurlijk. Dat, dat, dat is uh, een enorme hoeveelheid vlakbij een stad. En dat neemt langzamerhand af. Um, Mensen werden langs de weg begraven? Ja, werden buiten de stad, buiten de stadsmuren, langs de weg begraven. Wat, wat is daar het voordeel van? Um, dat, is, dat heeft ten eerste denk ik ook uh, vooral met hygiëne te maken. Ja, dat niet in de, in de stadsmuur mocht? Ja, en vervolgens is het er ook een voordeel dat je als uh, familie wonend in die stad... kunt laten zien dat jij echt wat voorstelt. Dus je kunt een grafmonument voor je familie aan die uitvalsweg, of invalsweg zou je het ook kunnen noemen... Uh, neerzetten op een ja, zo prominent mogelijke plek. En dan laten zien dat, jij, uh, dat je wat voorstelt. Dus je vindt uh, grafmonumenten, ja. die, die hebben jullie ook gevonden? Ja. Vervolgens villa's. villas? Uh, rijke Romeinen hadden de gewoonte zeker, langs de Via Appia... om grote villa's te, uh, aan te leggen. Daar was nog ruimte. In de stad was de ruimte gering. Maar buiten de stad was voldoende ruimte voor dit soort ja, grote zeg laatst, optrekjes met schitterend uitzicht. Um, werkplaatsen vond je buiten de stad. Met name werkplaatsen voor. Uh, uh, ja, waar, uh, waar. Ja, toch brandgevaar. Um, waar sprake kon zijn van brandgevaar. Bijvoorbeeld metaalindustrie vond je vaak buiten de stad. Uh, aan dat soort zaken moet je, moet je dan denken. En verder land dat bebouwd kon worden. Want die stad moest natuurlijk ook voorzien worden van voedsel. Rens, wat zijn dan de vondsten die je nu doet... waarvan jullie echt staan te juichen? Wat is nou een, een echt een mooie vondst geweest? Nou, Uiteindelijk is de, nou ja, de mooiste vondst die je kan doen... is de vondst die je vraag beantwoordt waarmee je het veld in gaat. Dus uh, afgelopen jaar zijn we, hebben we gegraven bij twee grafmonumenten. Uh, waarvan we onder andere voornamelijk de... Uh, dateringen en uh, ontwikkelingen van die monumenten wilde ontdekken... Uh, door de tijd heen. En dan zijn de mooiste vondsten, de, vondsten delen van fundamenten. Um, uh, fundamenten waarvan je kan zien dat ze ooit gesloopt zijn... en weer herbouwd op andere plekken. Maar ja. ik kan me ook voorstellen dat er dingen zijn... waarvan je niet wist dat je ze zocht... en, en die je gewoon doen juichen omdat ze bijzonder zijn of, of grappig... of ja, je hebt natuurlijk, uh, als, je, als je een keer een mooi muntje uit de grond uh, trekt, dan is dat altijd mooi. Of een, een gouden speldje, mm. dat hebben we allemaal wel gevonden. Um, maar die beantwoorden niet direct je vraag. Het zijn wel mooie fondsen, en voor, mooi voor in het museum. Maar je hebt er eigenlijk helemaal niks aan. Maar je hebt er wel iets aan, want uh, vooral muntjes, die kun je dateren. En uh, die helpen dus wel heel erg bij, uh, bij, je, bij je beantwoording van je vraag ook. Um, ja, maar echt de mooie spulletjes. Dat zijn dan mooie spulletjes. Maar uh, uiteindelijk voor ons, in onze opgaving... gaat het meer om de grote structuren die we aantreffen. Want jullie willen iets te weten komen over de Romeinse weg. Wat is dat eigenlijk, wat jullie te weten willen komen? We willen eigenlijk uh, zien hoe die weg door de tijd heen gebruikt is. Uh, hoe, hoe die gebruiksfuncties uh, door de tijd heen veranderd zijn. Um, en eigenlijk zijn we op... Zijn we uit op een, wat je zou kunnen noemen een culturele biografie van de weg. Dus de veranderingsprocessen willen we in kaart brengen. En daardoor eh, toch inzicht krijgen in hoe mensen die weg door de eeuwen heen gebruikt hebben. Want zonder wegen geen wereldrijk. Dat, nee. dat, dat lijkt me een vrij logische conclusie. Ja. Dus, dus als die Romeinen niet waren begonnen met zulke goede wegen aanleggen. Dan, dan was dat rijk ook nooit zo uit zijn voegen gegroeid. Bedenk je dat troepen zich over die wegen enorm snel konden verplaatsen. Veel sneller dan, uh, dan eerder het geval is geweest. Uh, dat uh, uh, geeft de mogelijkheid voor heel, heel snel mobiliseren. Uh, handel kon veel sneller plaatsvinden door, door die, uh, over die snelle wegen. Dat zijn, uh, dat zijn enorme voordelen die je creëert met zo'n wegennet. De andere kant, aan de uithoeken van het Rijk... als je daar wegen legt, dan maak je indruk op de, de niet-Romeinen die daar wonen. En dat is ook, dat is ook een functie. Uh, dat is misschien met die Via Appia niet zo... maar wegen die bijvoorbeeld in Romeins Nederland li uh, liepen... die hadden die impact wel. Hoe, hoe moet je je zo'n weg voorstellen in die tijd? Was die helemaal verhard? Uh, was het een tweebaansweg misschien al? Of, of in ieder geval twee richtingen? Uh, die Via Appia was zo breed dat twee karren elkaar konden passeren... over... Het weggedeelte. En daarnaast was waarschijnlijk nog een voetpad. Wij willen in onze opgraving volgend jaar gaan kijken. willen we vlak aan de weg gaan zitten. We willen we kijken of je iets van dat voetpad terug kunt vinden. Dan zijn er nog allerlei uh, verhalen over de, de Via Appia. Een van die verhalen is uh, dat Jezus op die Via Appia Petrus zou zijn tegengekomen. Hoe, uh, hoe zat dat? Ehm. Um, het is in ieder geval een, uh, een verhaal uh, waar ook nog fysieke resten van zijn. Althans, daar zijn resten van die, uh, die daaraan verbonden worden. De voetstappen van Christus staan, uh, staan nog in een kerkje aan het begin van de Via Appia. Dat is niet het deel waar wij aan het werk zijn, maar dat is, een, uh, uh, dat is wat dichter bij Rome. Wij zitten op zo'n 7,5 kilometer van Rome. Maar het verhaal was dat, dat Petrus vroeg... Goh, Jezus, waar, waar ga je naartoe? En dat Jezus zei, nou, ik ga naar Rome... en, en daar, daar ga ik gekruisigd worden. Uh, ik, ik vertel het iets te kort, maar... Uh, terwijl die... Uh, <laughs> uh, nou, er werd in van van gevraagd... Waar, uh, uh, uh, waar die heen ging. Heer, waar ga je heen? En daar is die kerk naar genoemd. Ik ben zelf... Ik weet zelf weinig van dit verhaal, dus ik kan... Uh, daar niet veel verder op ingaan. Maar daar is, dit is een van die anekdotes die aan, met die weg verbonden zijn. En zo zijn er nog veel meer geweest. Inderdaad. Ik krijg een, een mail binnen van iemand... en die beweert dat, uh, ik weet niet hoe hij dat dan weer weet... dat Christus niet uh, daar is geweest... maar dat het dan Petrus en Paulus moeten zijn geweest. Die, uh, nou ja, goed. Uh, uh, weet, verscheen, verscheen Christus aan, uh, aan Petrus en uh, vroeg Petrus... Dominee Covares, heer waar je heen. En, um, omdat Petrus zijn stad uit al vluchten voor, uh, voor zijn executie. Nou, ja. Ja. Het zou een mooie idee van, zijn. Dat de... van van via app. Ja. Ja. Het zou mooi zijn om, om een biografie van een weg te maken, is dat uiteindelijk ook het doel? Ja, dat is het, dat is het doel. Want ik al zei, een culturele biografie van dat stuk weg, dat is uh, een van de belangrijke doelstellingen die wij voor ogen hebben. En waar eindigt dat dan? Wanneer kwam de Romeinse weg in verval? Hoe lang is die in gebruik gebleven? Uh, die is uh, tot in de late oudheid in gebruik gebleven. Het lijkt erop alsof uh, in de middeleeuwen... er het een en ander uh, uh, met die weg fout is gegaan. Uh, op het deel waar wij zitten loopt ergens een muur zo schuin de weg op. Dus dat betekent dat die in ieder geval een tijd lang... daar uh, niet gebruikt kan zijn geweest. In later tijd is die weer... Uh, heeft hij weer zijn functie teruggekregen? Uh, en tot een jaar of 15, 20 geleden, was hij ook echt nog als uh, een soort van, van kleine uh, provinciale weg in gebruik. Tegenwoordig is het een, uh, is het een uh, archeologisch park waar alleen omwonenden met de auto nog mogen komen. Was, was hij dan ook onder dezelfde naam in gebruik tot 15 jaar geleden nog? Dat er gewoon straatbordjes Die heette Via, Appia, via Appia, Appia, Antica, de oude ja. Via Appia. Omdat er oh, wat cool. in de tussentijd, in de, in, de, uh, in de vorige eeuw, is er een uh, weg naastgelegd, de Via Appia Nuova, de nieuwe Via Appia. Ja. En dat is nou een, een, een, echt een racebaan. Doen we nog steeds. Ja. Oude ou Schipholweg. Al dus Rolf Hut, die je zo meteen hoort over de, de hydrologie. Welkom Rolf. Veel succes nog met het verdere onderzoek. Want jullie gaan nog uh, verder. En jullie moeten alle data nog verder uh, vergaren. En dan moet er dus die uh, biografie van de weg komen. Stefan Mols, dank. Archeoloog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En ook dank Rens de Hond, archeoloog in opleiding aan diezelfde universiteit. We gaan naar de rubriek Post. En daarin kunt u terecht met vragen. Iets wat u zich altijd al heeft afgevraagd... maar nooit het antwoord op heeft weten te vinden. Mail het via labyrinthradio.nl. En als wij de vraag leuk vinden... dan gaan we kijken of iemand misschien er iets over kan zeggen. En de vraag is deze week gesteld door Mirjam Wesseling. Goedenavond. Goedenavond. Wat was de vraag ook alweer? Um, ik uh, vroeg mij af waarom wij gevoelens hebben en wat het evolutionaire voordeel daarvan zou kunnen zijn. Uh, dus waarom willen we het iemand betaald zetten als we het idee hebben dat hij ons iets heeft aangedaan? Een leuke vraag. Hoe bent u daarop gekomen eigenlijk? Ik uh, heb het mezelf uh, ook afgevraagd, maar ik zou het niet meer weten, eerlijk gezegd. Het was gewoon zoals soms een vraag opkomt: van wat is eigenlijk het, het voordeel van wraak en wraakgevoelens? Mark Nelissen is professor in de gedragsbiologie te Antwerpen. Goedenavond. Goedenavond. Wat, wat is eigenlijk het evolutionaire nut van wraakgevoelens? Ja. ja, ik vind het wel leuk dat de vraag nu gesteld wordt, want mijn nieuwste boek, De Club van Ik, is net van de persen gerold, ligt nu in de winkel. En daar heb ik precies een hoofdstuk aan gewijd, aan die vraag. Omdat ik die vraag wel meer gehoord heb. Waar komt het vandaan? We vinden vragen een zeer bloederig en negatief element dat we zouden willen schrappen uit ons gedragsrepertoire. En toch vinden we het overal. We vinden het in alle culturen, in alle tijden. Dus moet het inderdaad wel een evolutionair voordeel hebben gehad. En ik denk dat we dat voordeel moeten gaan zoeken in de tijd voordat er politie en rechtbanken en dergelijke bestonden. Waarbij wraak eigenlijk een soort straf was. Een vergelding voor onrecht dat je werd aangedaan. Uh, iemand steelt een, uh, een voorwerp van mij als ik dat laat gebeuren, dan krijg ik een reputatie van, ik laat met me zollen en dan zal er meer van mij gestolen worden. Dus ik neem wraak, zodanig dat die dief, maar ook anderen weten dat ik niet met mij laat zollen. En dat ik dus niet opnieuw slachtoffer moet worden van, uh, van, een, uh, van een misdaad. En dat was belangrijk, omdat onze samenleving enorm complex is geworden. Wij hebben stilaan bezit opgebouwd. En dus is die wraak nodig geweest om ervoor te zorgen dat, uh, ja, dat je niet meer Kortom, het is een manier om de omgeving op te voeden. Je geeft mensen door een voorbeeld te stellen aan waar de grens ligt en wanneer jouw belang wordt overschreden. Ja, ik zou het niet direct opvoeden noemen, want eigenlijk komt het er meer op neer dat je gaat zeggen als je wilt stelen of als je iemand in elkaar wilt slaan, dan wil ik het slachtoffer niet zijn. Pak dan maar iemand anders. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Je bouwt een reputatie op. Het is wel ook een gevecht tegen onrechtvaardigheid. Wij zien dat mensen in alle culturen ook uh, zeer sterk gevoel hebben van word ik wel rechtvaardig behandeld? Krijg ik wel een eerlijk deel van de koek? En als dat niet gebeurt, ja, dan, uh, dan wordt dat. ...daar uh, met, met wraak op gereageerd. Nemen dieren ook wraak? Is dat in het uh, dierenrijk uh, beschreven? Ja, ja absoluut. Uh, men heeft het waargenomen bijvoorbeeld bij Japanse makaken... Um, ...die weer wraak nemen als er iemand geweld heeft gepleegd... ...iemand heeft op zijn donder gekregen... ...goed, er wordt uh, wraak genomen... Uh, op die andere, die krijgt dan ook op zijn donder. En dat leidt dan soms, zoals bij de mens, tot weerwraak. En als je vindt dat de, de, de straf die je gekregen hebt te zwaar is, dan ga je dat terug proberen te wreken. Dan krijg je weerwraak. En Japanse makaken die hebben daar zelfs een heel goed systeem op gevonden om dat op te lossen. Dat dat niet escaleert, dat dat niet uit de hand loopt. Ze gaan namelijk weerwraak nemen, niet op diegene die hen gestraft heeft, maar wel op zijn familieleden, op zijn verwanten. Zodanig dat die niet meteen terug met weer vaak uh, gaan reageren. En krijgen dus geen, uh, geen hoogoplopende veters. vragen het in, het, in, in het dierenrijk. Het is, ja, uh, ja. het is een duidelijk antwoord, Mirjam Wesselink. Lijkt me wel ja. uh, afdoende beantwoord, toch? Dat lijkt mij ook. Het is heel interessant. Dank u wel. Dank voor de vraag en ook dank Mark Nelissen. Noem nog één keer de titel van uw boek als u als wilt. Uur. Het boek is uh, De Club van Ik, uitgegeven bij Lano. En gaat over het uh, evolutionair nut van ons sociaal gedrag. De Club van Ik. Dank u wel. Mark is professor in de gedragsbiologie te Antwerpen. En wie ook een vraag heeft, die kan die stellen via labyrinthradio.vpro.nl. Het is hoog tijd dat wetenschappers achter de computer vandaan komen. Ze moeten het veld in, gegevens verzamelen... en het liefst met eenvoudige meetapparatuur... die ze, als het even kan, zelf in elkaar knutselen. Vindt natuurkundige Rolf het hartelijk welkom. Een, een, een pleidooi in je proefschrift voor het MacGyveren. Ja. Voor, voor, de, voor de mensen die of te oud of te jong of misschien iets anders zijn... Wat was ook alweer MacGyver? Hoe, hoe zat het ook alweer met die serie? Uh, joh, MacGyver was een uh, eind jaren tachtig, begin jaren 90 tv-serie... over een, uh, volgens mij was hij officieel spion. Maar de hoofdpersonen uit de serie... die wist zichzelf altijd uit benarde situaties te redden... door gebruik te maken van uh, paperclips, een zakmes, een stukje uh, fietsband... en dan uh, het liefst natuurlijk met ergens een tie-rap en een stuk duct tape om dat aan elkaar te knopen tape was echt in iedere aflevering een terugkerend element. Terecht. Terecht. Er is geen probleem dat niet met tape op te lossen is. Ja, of WD-40. Juist. Um, de hydrologie, die houdt zich bezig met, met water. Wat, wat voor vraagstukken kan een hydroloog op zijn pad tegenkomen? Ah, in, de meest, in de meest brede zin van het woord is de hydrologie... De wetenschap die de watercyclus, die we op de basisschool allemaal wel eens een keer langs hebben zien komen, water verdampt van de zee, wordt wolken, regent weer leeg over het land, komt uiteindelijk op een gegeven moment weer in de zee terecht. Nou, die hele cyclus begrijpen tot in zijn fijnste details, dat is de hydrologie um, en de vraagstukken waar de hydrologie ooit uit ontstaan is, is het voorspellen, van over, het, voorspellen het begrijpen van, uh, van overstromingen. Dus je wil weten waar het regent. Je wil weten uh, uh, waar het verdampt. Je wil weten waar de rivier naartoe stroomt. Juist. En dat allemaal in kaart brengen. De modellen zijn er. Ja, oh nee, Schrijf er zijn, je je ja, zijn zat modellen. Um, we hebben... Um, het geldt eigenlijk voor elk vakgebied in de wetenschap. Dat, dat er een, een, een afwisseling is in, in doorbraken tussen uh, uh, inzichten uit nieuwe meetmethoden. En theoretische inzichten die daarop volgen. En in de hydrologie hebben we heel veel, de afgelopen tijd heel veel voortgang gemaakt met op bestaande datasets, steeds, dus op bestaande gegevens, steeds meer theoretische inzichten te verkrijgen. Dat we daar nu een beetje tegen de grens aan het duwen zijn. En dat we dus ons moeten afvragen: wat is nou om meer inzicht in die hydrologische cyclus, in die hele watercyclus te krijgen en om nog beter overstromingen, maar ook droogtes... en ook andere problemen aan water gerelateerd, zoals vervuiling te kunnen voorspellen. Ja, Wat is nou de, het beste om daar snel meer nieuw inzicht in te krijgen? Dan is mijn stelling dat je daar zeker nu eerst nieuwe meetmethodes... nieuwe meetgegevens en ook nieuwe meetgegevens... van buiten de hydrologie naar binnen moet halen. En als je die gaat bekijken, dat je dan weer je modellen kan aanpassen... en beter inzicht kan krijgen. En dan moeten we dus aan de slag om apparaten te ontwikkelen... waarmee we die... Uh... Meetgegevens binnen kunnen halen waarmee we die metingen kunnen doen. Het McIveren, wat, wat heb je zelf zoal in elkaar gemekijverd? Ja, uh, in, in mijn proefschrift presenteer ik een aantal voorbeelden. Um, uh, dat is zelf, is natuurlijk altijd teamwerken, he, om het te goede. Ik heb dat nooit allemaal in, helemaal in mijn eentje gedaan. Dat, uh, dat kan alleen McIver zelf. Ja, daarom. En, uh... En ook alleen maar in 40 minuten met een heel productieteam achter hem. Nee, de, een aantal voorbeelden. We zijn in Delft bezig geweest om een regenmeter te maken. Die werkt op basis van geluid. Die de, de impact energie van een druppel omzet in geluid. En dan kunnen we horen aan hoe hard het geluid van een druppel is. Hoe groot die was. En dan kunnen we dus niet alleen maar meten hoeveel regen er valt. Maar dan kunnen we ook iets zeggen over het type regen, waar is het nou een host bij met hele grote druppels? De, de omvang van de druppel, willen jullie weten? Ja, en die is bijvoorbeeld heel belangrijk als je uh, radargegevens goed wil gebruiken. We hebben in Nederland met, uh, met de verschillende radars die het KNMI heeft uitgezet... op zich een redelijk goed beeld van waar het regent. Maar een radar die meet geen regen. Een radar meet microgolven die weer terugkomen. En de hoeveelheid golven die terugkomen... Bij een radar hangt heel erg af van de druppelverdeling. Zijn het nou grote of kleine druppels? Dus moet je ook op de grond op een paar plekken in Nederland meten. Heb ik nou grote of heb ik nou kleine druppels gemeten? Iedereen kent tegenwoordig zo'n beetje wel buienradar. Dat je voor je een boodschap gaat doen even op het internet kijkt of het gaat regenen. Ja, het is eigenlijk geweldig. ook jammer dat het bestaat. Want het is natuurlijk ook wel leuk om spontaan overvallen te worden door een bui... en een keer zei ik nat geregend te worden. Dat heeft iets romantisch. Maar vooruit. Maar nu zou je dan ook willen weten... hoe groot zijn die druppels? Ja, Dat, dat wil je vooral weten, omdat... kijk, als je buienraden kijkt, heb je een prima voorspelling... word ik nat op de fiets. Maar als je gaat kijken als beheerder van een watersysteem... een werkt natuurlijk prima in Nederland... omdat we zo mooi plat zijn. In de gemiddelde Zwitserse Vallei... zou je echt in elke vallei een aparte radar moeten zetten. Maar... Um, de gemiddelde beheerder van een watersysteem in Nederland... die wil weten hoeveel regen valt er in mijn polder... wat ik er weer uit moet pompen. Die heeft er iets minder aan. Het is heel goed inzien waar zit die regen. maar Hoeveel regen het nou echt precies is... Dat is lastig. Maar hoe ontwerp je een, een druppelmeter? Dus iets wat, wat een, een apparaat dat jou vertelt hoe groot de druppel is. Hoe, hoe kom je op het idee om daar een apparaat voor te maken dat werkt. En waar zoek je dan je inspiratie? Nou ja, de, de, de inspiratie die, die ik had was tijdens veldwerk dat we in een. Uh, hoe zeg je dat? Uh, een zaten. En dan kan je binnen kan je precies goed horen hoe het regent. <kijkt> ik denk dat iedereen die in een tent gelegen heeft, prima weet. Uh, dat je gewoon binnen zonder nat te worden kan, kan horen hoe hard het nou regent. Dat, dat basisidee hebben we aan een student gegeven. En hou me te goed. dit principe bestaat al hoor, een hele tijd. Maar Wij hebben gezegd, maak dat nou eens uh, goedkoper. Maak dat met materialen die een stuk goedkoper zijn. <coughs> Excuus. Neem, stuk... neem, neem een slokje ja, water. Zit, uh, ja. Met een kriebel. Oh. Ik weet ook welke, dat ga ik straks vertellen. Um, Welke kriebel? Er zit een stukje springhaan in mijn keel. Oké, okay, dat wil ik graag weten hoe die springhaan daar kon. Maar vertel eerst even over de druppelmeter. Ja, de, um, we hebben het dus tegen de student gezegd... maak dat zo goedkoop mogelijk. Want die uh, regenmeters die nu druppels kunnen meten... zijn hartstikke duur, duizenden euro's per stuk. En daarom heeft het KNMieden maar een paar over heel Nederland staan. Terwijl het, terwijl het heel nuttig is om... Op veel meer plaatsen die gegevens te hebben. Dan kunnen we veel lokaler, veel beter die hoeveelheid regen meten. En zo kwam dus die, die druppelmeter. Uh, hou de gedachte van de sprinkhaan nog even vast. Mm -hmm. Want je hebt ook uh, met een oud spelcomputertje een apparaat ontwikkeld. Wat is dat voor apparaat en waarom had je daar een spelcomputer voor nodig? Ja, nou ja, nou Ik begin met het waarom. Want dit was heel erg een geval van een hamer die op zoek was naar een spijker. Um, ik had online gezien dat een aantal mensen in staat waren om de Wii... de spelcomputer waarmee je de afstandsdiening in je hand houdt... en daarmee naar je tv wijst en staat te zwaaien... dat ze die gehackt hadden. De communicatie tussen dat ding wat je in je hand hebt en de spelcomputer zelf... gaat over Bluetooth. En um, dat, hadden ze, dat hadden ze ondervangen... Hadden ze afgeluisterd. En dan konden ze dus gewoon op hun gewone computer mee spelen. Geweldig. Ik zag dat. Ik dacht, nou daar moeten wij ook wat mee verzinnen. Toen ben ik eens gaan rond gaan kijken. Over hé, welke problemen bestaan er eigenlijk mee. En daar komt dus het teamwerk langs. Ik had een aantal collega's laten zien. Dit kan. Ik weet nog niet wat, wat wij ermee kunnen. Maar dit kan deze technologie. Nou, Toen kwamen er dus collega's en die zeiden. Misschien is het leuk om nou eindelijk een keer. Verdamping te gaan meten. Op een meer. <coughs> Heel veel. Stuwmeren, dan wil je natuurlijk precies weten hoeveel water daaruit verdampt. Een van de manieren waarop we dat nu doen. is gewoon een hele grote pan. pan van een vierkante meter. op de oever neer te leggen. En dan met een naald te meten hoeveel water daaruit verdwijnt. Maar op het water heb je een hele andere temperaturen. een andere wind, et cetera. Het zou eigenlijk nuttig zijn als je die pan in het water kan laten drijven. Maar ja, dan gaat die met de golven mee lastig. Dan kan je nooit met een naald. op een tiende millimeter nauwkeurig dat, dat bepalen. Dus toen hebben we. een een drijvertje gemaakt wat die wie kan zien en toen kon je zeg maar dat drijvertje ging prima op de golven mee maar die wie die meet honderd keer per seconde dus je kon prima al die golven zien en dan kan je daarna, kan je digitaal met je computer kan je dat prima uitfilteren zodat je heel mooi kan zien hoe die verdamping plaatsvindt dat was nogmaals een hamer op zoek naar een spijker om nou eens aan iedereen in de hydrologie maar ook in de wetenschap erbuiten te laten zien dat in consumentenelektronica tegenwoordig zoveel sensoren zitten die, omdat ze zo massa geproduceerd zijn, goedkoop gemaakt worden, dat er hele nuttige uh, elementen voor ons wetenschappers tussen zitten. Wat is het voordeel van het zelf klussen eigenlijk? Is, is dat dat het goedkoper is of heeft het nog een ander voordeel, behalve dat je gewoon een opdracht geeft aan een bureau? Want er zijn natuurlijk prima bureaus die dat soort apparaten maken. Kosten. En, het gaat alleen maar om het geld. Ja en nee. Daar, daar spelen natuurlijk een aantal aspecten mee. Laat, laat ik beginnen. Het belangrijkste. Het is hartstikke leuk. Nee, voor studenten ook. Ik bedoel, de meeste studenten die naar Delft gekomen zijn... die hebben eigenlijk in hun achterhoofd ergens wel... ik wil uitvinder worden. Haha, leuk. Niet allemaal. Maar heel veel wel. Maar dan de serieuze wetenschapkant. Um, heel veel meetapparatuur is heel duur. En heel veel bedrijven die meetapparatuur verkopen die moet je dus wel overtuigen om te zeggen... ik heb eigenlijk een apparaat nodig dat dit kan. Dat verdamping op een meer kan meten. Dan zeg je, ja, maar dat is... als wij dat moeten gaan uitzoeken allemaal... dan zit zo'n risico aan... daar gaan we niet aan beginnen. Dan zeggen we, nou oké, okay, dan doe ik de eerste stap. Hé, wij zijn universiteiten, wij mogen falen. Dat klinkt natuurlijk raar, maar dat is wat onderzoek is. Je zegt gewoon van, hé, kan ik dit meten? Dat is mijn hypothese. En dan ga je dat proberen. En als dat dan lukt, dan zeg je dit is gelukt, dat publiceer je. En als dat niet lukt, zeg ik, ik heb dit geprobeerd. Het is niet gelukt. En dan publiceer je dat. Wetenschap is over kennismaken. En dan dat geef is, je dat uh, aan bedrijven. En dan hoop je dat die daarmee producten gaan maken. Dat is wel de theorie. Meestal als het niet lukt... dan wordt het niet meer gepubliceerd. <coughs> dat is een schande. Maar dat is, dat is zeker waar. Hoe komt die springhaan in je, in je keel? Ik was op Terex Delft gisteren. Um, dat was dat is een apart verhaal. Ik heb op Terex Delft... het past een beetje bij het MacGyveren... Um, uh, heb ik een trambaan georganiseerd? <coughs> Samen met een, een heel groot team dat Heb ik ook niet helemaal alleen gedaan. Alvin Snel heeft er echt heel hard aan getrokken. Maar daarbij hadden we vier onderstellen gekregen van de HTM. Om de trambaan die bij ons op de campus ligt. 100 meter te racen met zelfgebouwde karren door teams. Dat was geweldig. Maar Terrex Delft werd afgesloten met een en nu gaat iedereen, zeg maar. Ja, zoals ik een treinbaanrace had gedaan, wat een beetje raar was. en zodat zo Alle praatjes op Terx Delft gingen over dingen die je thuis kan doen... die net uit je comfortzone liggen. En als afsluiter hadden ze voor iedereen in een doosje een gefrituurde sprinkhaan, aan. Mogelijk de oplossing van ons wereldvoedselprobleem. Maar het is even wennen. En die, daar moet je beter op kouwen dan op gewoon voedsel wat ik gewend ben. Dat blijft heel lang blijven daar ja, je... stukjes droog in je keel hangen. En dat is, dat is wat er gebeurt. Dus je, je, je dacht, nou lekker spring aan. Ik heb ja, trek en je gooit track, het ding gooi daarbinnen. binnen. Achterover. Ik had er iets langer op En je gooit hem in het verkeerde gat en nu zit er een, een springkaan. aan. En dan die, heb ik inderdaad al, al ruim. <lacht> nou ja, sinds vrijdagavond zit hij er. Zit daar, zit daar een spring aan. Je hebt een, een oproep gedaan aan je mede-hydrologen. Van nou, kijk eens verder. apparaten. Een, een laatste deel van je proefschrift is ook. Uh, Kijk eens op andere manieren naar de samenstelling van water. Dat is natuurlijk ook een thema. Alle medicijnen die in, in onze rivieren zitten... in ons grondwater komen. Uh, de anticonceptiepil, antidepressiva, uh, drugs. Alles komt uiteindelijk in dat water terecht. Jij bent op een andere manier gaan kijken... naar hoe je dat in kaart kan brengen. Dat is niet zozeer met een apparaat. Maar ja, hoe dan wel? Nou, databronnen Databronnen betrekken bij je onderzoek... die niet in je eigen vakgebied zitten. Um, He, op dezelfde manier dat je meetapparatuur erbij moet betrekken... die je eerst nog niet had gebruikt... kun je dus ook gewoon al bestaande databronnen uit andere vakgebieden... misschien is archeologie ook nog wel een hele mooie... naar binnen trekken en zeggen... zeg, zeg dat nou ook iets over het onderwerp wat ik wil bestuderen. En in dit geval ben je gaan kijken naar de demografie... en, en naar andere statistieken over medicijngebruik... om zoiets te zeggen over de ja, samenstelling heb, van het water. Ik heb qua carrière een klein achtergrond... dat ik bij het Centraal Bureau voor de Statistiek gewerkt heb. En dat heeft heel erg geholpen met weten wat er is... En um, waar, waar we naar gekeken hebben... is we hebben de hele Rijn hebben we elke 30 kilometer een sample genomen. Dus een klein flesje met water uitgehaald. Die hebben we laten analyseren op hoeveel medicijnen daarin zat. En dan hebben we aan de hand van de uh, databases die er zijn... met per gemeente wat voor mensen er wonen. Uh, uh, hoeveel bejaarden er wonen, hoeveel kinderen er wonen... hoeveel mannen, hoeveel vrouwen. Hebben we gekeken naar welke bevolkingsgroep is nou de beste voorspeller voor verschillende medicijnen. Klopt dat een beetje met wat we weten over gebruiksgegevens? En dat blijkt heel goed met elkaar te kloppen. Dat is dus ook een, een manier waarop je in de hydrologie verder kunt kijken... en zo het vakgebied verder kunt, uh, kunt helpen. Dankjewel, je wel, Rolf Hut. natuurkundig verbonden aan de TU Delft. Heel veel inspiratie voor je vakgenoten... en uh, succes met de springhaan uh, ja, in de keel. Sponsorpoep houdt het koraalrif levend. Dat is heel kort door de bocht. De strekking van het science artikel van onder meer Jasper en Ton de Groei. Vader en zoon, ze werkten samen in dit onderzoek. En staan ook samen dus in het tijdschrift Science. En ze zijn samen hier te gast. Hartelijk welkom. Jasper, met jou, jou te beginnen. Sponsen zijn dieren. Dat is iets wat veel mensen wel weten. Maar iets wat je toch ook altijd heel makkelijk weer vergeet. Dat de spons een dier is. Ja, ja ik vond het uh, grappig. Uh, een week geleden hadden we item dat uh, er in de grachten van Amsterdam uh, sponsen gevonden waren die we ook voor onderzoek gebruiken. En toen stond in het parool heel mooi als titel um, het voelt als een spons het ziet eruit als een spons maar het is een dier. En dat is het dus ook. Ik het, bedoel, het, het ziet er eigenlijk uh, zeker uh, de sponsen uit die, die grachten, die zien er precies uit als een uh, als een badspons. En um, het is eigenlijk uh, uh, een heel simpele levensvorm. En, en, en in wezen de eerste vorm van meercelligheid. Hè. Dus, dus voor de spons, 700 miljoen jaar geleden... had je alleen maar uh, bacteriën en, en eencelligen. En die zijn bij elkaar gaan zitten en dat, en dat is de spons. 700 miljoen jaar geleden. Dus dan kun je zeggen dat het een buitengewoon succesvolle diersoort is... Heel In zoverre erg. dat hij er al zo lang is. Zeker, zeker, ja. En uh, hij komt ook overal ter wereld voor. En wat heel bijzonder is, dat bijvoorbeeld er zijn ongeveer 15.000 verschillende soorten sponsen al inmiddels beschreven. Een voorbeeld te geven, er zijn maar 5000 zoogdieren op Aarde. 15, er zijn drie keer zoveel sponsen op de wereld als zoogdieren. En wat bijzonder is, ze komen van Antarctica tot de tropen, tot bergmeren, tot de grachten van Amsterdam voor. En die zoetwatersponsen bijvoorbeeld. Uh, die zijn soms cosmopoliet, dus die komen overal ter wereld voor. Dus die komen dan in onze grachten voor, maar ook in Singapore in, in, uh, in, in de riolering bijvoorbeeld. Dat is dezelfde spons. Dus hoe heeft hij dat gedaan? Ja, dat, is, dat is vrij knap. Hij kan zich goed aanpassen, de soort overleeft al heel lang. En een individuele spons, doet hij het goed? Hoe lang doet hij het? Nou, de vraag is meer, wat is een individuele spons? Want um, de sponsen die wij in het koraalrif nu veel bestudeerd hebben... dat zijn dunne plakken-spons. Uh, van een, een millimeter of, of een aantal millimeter dik. Je hebt ook de hele grote uh, balvormige sponsen of kokervormige... maar dit zijn echt plakken-spons. En de vraag is eigenlijk, van, hoeveel zijn dat er eigenlijk? Het is een soort... Kloon. Je kunt het in, in tien stukjes uh, uh, verdelen en die groeien allemaal verder. En, uh, de spons komt nooit alleen. Nee, eigenlijk niet. En, uh, we, we zien dat wel als één, één ding. Maar uh, dat is een hele uh, interessante vraag voor de toekomst. Van zijn, is dat ook één ding of zijn het meerdere units die, die onafhankelijk van elkaar samenwerken bijvoorbeeld? Als je dan qua DNA naar die spons in Singapore en die in Amsterdam kijkt, is dat dan ook gewoon echt één op één dezelfde? Want dan moet al op een gegeven moment iets van de evolutie plaatsvinden, toch? Nou, kijk, dat, dat, dan gaan we meer in, in wat is een soort. En dat is in de sponsorwereld. Is dat de, de taxonomie is een hele grote. Daar is het eigenlijk allemaal uh, mee begonnen. En um, uh, daar zijn veel discussies over. He, wat, wat is een soort? En uh, moet je dan naar het DNA kijken? Het blijkt dat binnen dat soort er toch ook best wel veel verschillen zitten. Dus dat is een beetje, een, een beetje technisch misschien. Maar dat is niet altijd heel erg simpel om te zeggen. Het is natuurlijk niet helemaal dezelfde. Maar het, het wordt wel tot dezelfde... Nou, soort gerekend. Er zijn wel sponsen met mooie namen. De Harige zak sponsor. maar eens wat te noemen. Die bestaat. Ja, nou kijk, ik, ik ben zelf uh, eerlijk gezegd niet zo'n taxonoom. Uh, de, maar dus ik, ik noem mijn sponsen ook altijd om ze te blijven herkennen. Uh, bijvoorbeeld uh, Purple Fluffy of uh, Orange Spiky uh, de, of uh, Bright Red. En dan herken ik ze. En dan blijken het later drie verschillende soorten te zijn. Maar ja, dus al die, die namen, dat is wel mooi. Uh, Mooi. Vader en zoon die samenwerken, dat, dat, is, dat is natuurlijk bijzonder. Hoe, hoe is dat ontstaan? Want uh, het, het ondergroei u heeft eigenlijk een hele medische achtergrond als, als wetenschapper. Ja. Hoe, hoe bent u geïnteresseerd nou, geraakt in de, in de het is, en daar hadden we het laatst nog over. Het, het is niet iets wat. Um, dat komt niet als gevolg van dat wij vader en zoon zijn. Maar dat komt. Ik denk, Jasper, dat dat nu. Uh, vier, vijf jaar geleden is, dat Jasper... Ik vroeg hem eigenlijk van, wat ben je nou eigenlijk aan het doen, jongen? Wat, wat, wat, wat voor onderzoek doe je nou? Ja. Nou wist ik dat wel ongeveer. Maar het ging erom dat hij uh, eigenlijk toen met een probleempje zat... want hij had uh, de, de, de deelsnelheid van die, van die uh, cellen in een spons willen meten... en dat doe je dan met een stof aan die sponsen te geven. Die bouwen we dat in en dan kun je die, die, die delende cellen kun je herkennen. En uh, nou ja, dat meten dat, dat ging eigenlijk niet zo vlot... En, uh, toen heb ik gezegd, nou, waarom kom je niet naar Maastricht? Want wij doen die techniek op kankercellen. doen wij al heel lang. Dus kom hier naartoe en, uh, en meet het maar. Dus we maken dan. Uh, je moet dan koepels maken van die, van die sponsen. Daar maak je hele dunne plakjes van. En dat kleur je met een antilichaam. En dan kun je dus zien wat de delende cellen zijn en ja. de niet-delende cellen. En, en eigenlijk was het wel vond ik een doorbraak dat wij, uh, toen ik vroeg van Jasper... het is wel leuk als je nou een tijd lang te gast bij ons bent geweest... bij pathologie, uh, hou, hou een verhaal en, en vertel eens wat je doet. Die pathologen zullen er wel geen verstand van hebben. Maar het is wel leuk dat zij weten wat een gast bij ons komt doen. En toen wij die plaatjes lieten zien... en Jasper vertelde over, uh, iets over sponsen en hoe ze werken... en in de feite dus bestaat uit een soort waterkanaal, hè, de bekende de mond en de kont van een spons... want dat is toch vooral wat een, wat een spons bezit en hem, en hem nuttig maakt. Dat, wij hadden dat wel gezien, maar patologen zeiden eigenlijk... wat wij daar zien, dat is eigenlijk heel erg lijkend op een humane darm. Het, het colon, de dikke darm. En er zitten, er zitten een, een aantal vergelijkbare structuren in. En als je er zo naar kijkt, dan... natuurlijk is het verschillend... Maar er zitten ook heel veel overeenkomsten. Want dat, een spons die, die eet en, en die, die scheidt, ja. dat is wat een spons doet. Ja. En wij hebben daar dan maar één deel echt wat daar fulltime mee bezig is. En dat ja. is de darm. Dus dat is een ja. mooi model. Ja. ja. En, en het begon dus met het herkennen van structuren die op elkaar lijken. En dat heeft ons eigenlijk in nogal wat discussies gebracht. Op het punt van hoe, hoe, hoe verder gaat die vergelijking nou? En is het nou zo dat je. Als je naar die spons kijkt, kun je dan een aantal uh, eigenschappen... die je ook bij de, bij de mensen natuurlijk, natuurlijk vrij goed onderzocht... Uh, in hoeverre komt het overeen? Nou, een van de cruciale uh, uh, vragen en antwoorden die we daarop vonden was... als die cellen nou delen in die spons... en dat gebeurt op een, eigenlijk op een waanzinnig hoge snelheid... veel hoger dan zelfs de snelst groeiende kankercellen... dan was eigenlijk het idee, als dat, uh, als dat het geval is... En dat zit in dat feit, dat darmkanaal. Dan is het misschien ook wel zo, net zoals bij de mens. wij vernieuwen ons darmepiteel eens in de twee à drie dagen. Dus toen was eigenlijk de gedachte. zou dat bij die spons ook zo gebeuren. en misschien met een hogere snelheid. En dat bleek eigenlijk inderdaad zo te zijn. Dus we zagen structurele overeenkomsten. in de structuur van die. waar die cellen ingebed zitten. met allerlei structuren die daaromheen zitten. zie je dus ook fysiologische overeenkomsten. Dus en eigenlijk, dat heeft ons aan het denken gezet. Dus eigenlijk is een spons een perfect model voor de menselijke darm. Als je iets zou willen onderzoeken op de menselijke darm... zou je daarvoor een spons kunnen gebruiken? Dat zou je kunnen doen. En, en het heeft als groot voordeel dat het een primitief organisme is. En dat je waarschijnlijk... Er zit kennelijk een, een, een hele lijn die loopt van die, van die primitieve dieren... naar, naar natuurlijk heel ingewikkelde uh, zoogdieren. En waarschijnlijk is het zo dat we dus op die manier... Um, de, de basale mechanismen wat gebeurt bij de mens... en waarvan we heel ver nog niet weten... dat we dat kunnen onderzoeken met die spons. Ik denk dat dat voor de toekomst een heel bruikbaar en, en uniek mechanisme is. Als, als die spons zo snel zelf delen, krijgen sponsen dan ook kanker? Nee, dat is namelijk het rare. Dat heeft ons ook aan het denken gezet. Wij denken dat in dit geval... Maar voor wat het waard is. Wij denken dat die, dat die sponsen, die cellen die dus absorberen. Want dat is wat ze doen. dat zijn de absorptieve cellen. Die, die halen dus het voedsel uit de zee. En die worden dus eigenlijk ook in een grote snelheid delen ze en worden afgescheiden. Die komen dus in de poep terecht. Ja, ja. En wij denken dat dat wel eens iets te maken kan hebben. Dat die spons zijn cellen niet eens de tijd geeft om te blijven zitten. En te ontwikkelen en te ontsporen tot een kankercel. Dat is een hypothese, maar dat, dat zouden we dus moeten gaan bekijken. Daar hebben we dan weer, weer nieuwe, nieuwe onderzoekers voor nodig... die van die darmmodellen natuurlijk... en die zijn er in Nederland. Er zijn groepen die dus heel veel en heel ver zijn. Ook met het kweken van, van darmcellen. En, en ik denk dat de uitdaging is om, om, om te kijken... Waar, hoe kunnen we dat met elkaar in verband brengen. En uh, hoe kunnen we dat als model gebruiken? En zo bent u ook uh, gefascineerd geraakt door, door ja. de spons in, in, ja. in brede zin. Ja. Sindsdien zijn jullie bijna een soort onderzoeksduo. Of, of is nou, dat toch... ik doe nu iets? heel andere dingen. Ik hou me nu bezig met onderwijs. Ik, ik ben directeur van de opleiding geneeskunde. Dus ik doe nu sinds twee, drie jaar eigenlijk heel andere dingen. Maar dit maar artikel dit blijft hebben boeien. jullie... Dit hebben jullie samen geschreven. Ja. Hoe is het om, om, om met je vader samen te werken? Dat is heel leuk. Nee, dat is uh, dat is natuurlijk wel bijzonder. En, uh... Uh, af en toe uh, uh, kregen we thuis wel te horen aan tafel van: uh, nou moet het een keer niet over sponsen gaan. Dus dat, uh, dat is dan weer het nadeel. Van nee, maar het is hartstikke leuk, want uh, ook omdat je uh, inderdaad niet, het had niet met de vader zo'n relatie te maken dat je dat gaat doen, maar dat je allebei wetenschapper bent. Maar het voordeel is wel en bijvoorbeeld bij het schrijven van een van een uh, een aanvraag dat je wel eventjes uh, tijdens de kerstdagen thuis kan zitten en heel veel tijd uh, samen kan doorbrengen om om daarover na te denken. Dus dat, dat, dat is een ontzettend leuk voordeel eigenlijk. Nu hebben we het gehad over, over de spons die, die eigenlijk de gewoonte heeft... om dingen op te vreten en, en weer, weer uit te schijten. Dat maakt hem ook zo belangrijk voor het koraalrif en, ja. en, en, en voor de zee. Ja. Een, een vraag zou kunnen zijn, wat zou er gebeuren... als de sponsen er om wat voor reden dan ook een keer niet waren? Ja. Hoe zou de zee er dan uitzien? Nou, Ik denk dat het goed is om eerst even uit te leggen wat we, wat we gevonden hebben... Um, dat is namelijk dat... Uh, die, wij wisten dat sponsen uh, een hele hoop voedsel opnemen. En dat zijn opgeloste stoffen in het water. Uh, die worden gemaakt door de, de koralen en de algen op het koraalrif. Die halen uit de zon energie. En heel veel van die energie, eigenlijk wat ze elke dag aan energie maken... dat lekken ze ook weer eruit. En een van de oudste vragen eigenlijk... die uh, door de, ten eerste Darwin uh, gesteld is is hoe kan dat nou? Hoe kan nou uh, een koraalrift wat zo productief is, wat zoveel energie produceert... en wat zoveel uh, rijkdom aan leven heeft... zoveel vissensoorten en alles... Uh, bestaan überhaupt in het tropische water... wat een soort woestijn is? Daar komen heel weinig de reden dat je als je aan het duiken bent... zo ver kan kijken, is eigenlijk omdat er niet zo heel veel in dat water zit. Dus dat was het beginpunt van de vraag. En wat wij zagen van, nou, oké... Okay, uh, uh, die, die koralen, die algen maken heel veel energie... maar... Niemand kan het opnemen. Dat opgeloste spul dat, dat kan eigenlijk door heel veel andere organismen niet opgenomen worden. Wij zagen dat dat door de sponsen wel werd opgenomen. Kwamen erachter dat die sponsen dat omzetten eigenlijk in uh, oude cellen. Dus uh, sponspoep. En dat is wel een lekker hapje. Dus de vraag was, wordt dat spul opgegeten? En... Um, dat hebben we eigenlijk nu, uh, dus dat laatste stapje hebben we nu uh, gevolgd. En dat blijkt dus heel erg goed uh, te, te gaan. En nou, nou blijkt dus dat bijna alle energie door die sponsen heen loopt. Sponsen wordt, dat wordt opgegeten door kleine organismen. En die worden vervolgens weer opgegeten door grotere organismen. En dan, dan komt dat energie weer terug in de, in de kringloop. En daarmee is eigenlijk ook een, een soort cyclus in jullie onderzoek rond. Uh, in, in de beschrijving van de cyclus... Van het koraalrif met, met de spons als uh, schakel daarin. Ja, ik, ik denk dat um, de, de twee richtingen zijn. Aan de ene kant deze hele uh, fundamenteel biologische richting. Um, en aan de andere kant heb je de, de cellulaire richting. En eigenlijk heeft het twee soort van onderzoekslijnen, uh, zou je kunnen zeggen, opgeleverd. Um, de ene onderzoekslijn uh, kun je bijvoorbeeld denken aan dat we dat we nu bezig zijn met concepten ontwikkelen van uh, als je snapt hoe een koraalrif werkt, dan snap je eigenlijk hoe een heel productief systeem werkt zonder afval te produceren. Dus kun je dat gebruiken in bijvoorbeeld duurzame manieren van uh, van aquacultuur. Nou, de de celkant uh, leidt misschien wel tot uh, een nieuw diermodel voor opnamesystemen of uh, kankeronderzoek. Dus het is, het is inderdaad wel een soort... ik denk dat het ook wel een, een afsluiter is... maar vooral ook een begin van heel veel nieuws. Hoe was de verdeling bij dit, uh, bij dit onderzoek? Want jij bent van oorsprong duiker... en, en jij bent degene die echte observaties aan de sponsen doet. Maar, maar wat was uw kant eigenlijk? Nou, ik ben uh, van huis uit uh, biochemicus en celbioloog. En met mijn collega's um, Jacques Leutjes en Bert Schutte dat zijn weer twee biologen. De een heeft heel veel verstand van celkinetiek en de ander van uh, bijvoorbeeld darmstructuren. En wat je dus eigenlijk doet en wat ik denk wat Jasper uh, heel goed beheerst... is met heel veel verschillende experts werken. Dus wat wij gedaan hebben is ook binnen onze groep in Maastricht... dus een aantal verschillende disciplines bij elkaar te brengen. Uh, pathologen, biologen, uh, mensen die met celkinetiek bezighouden. En dat je op die manier dus probeert een hele verschillende invalshoeken te krijgen. En dat leidt echt tot hele nieuwe inzichten. Waar je gegarandeerd niet op zou komen als je in je eentje met in je eigen discipline zou blijven. En dat is eigenlijk niet gebruikelijk hè, in, voor wetenschappers om buiten de eigen uh, club te kijken. Nou klopt dat het wel steeds meer gebeurt. Ik, ik, het. Ja, ik, zit, ik vind het wel grappig <laughs> dat je dit zo zegt. Want ik, heb, uh, ik ben zelf natuurkundig opgeleid. Mm. En... Uh, Binnen, binnen natuurkunde was het toch echt wel zo... dat de verschillende vakgroepen heel erg de diepte ingaan. Ja. En dat er binnen een vakgroep ja. uh, akoestiek... heel veel akoestici werken die heel mm -hmm. uh, daar dieper in gaan. En als ik nu kijk naar... Uh, ik, ik werk nu binnen de, binnen de watermanagementgroep van Delft. En daar zitten een... Uh, uit mijn hoofd. We hebben een aantal wiskundigen die naar de, naar de modellen kijken. We hebben een jurist die van oorsprong Leids opgevoed is en, uh, en nu bij ons naar waterrecht kijkt. We hebben iemand die naar archeologie en oude samenlevingen nee, ja. en hoe water en dit is. Vanuit mijn optiek een van de meest productieve groepen Absoluut. waar ik ooit ja, ja. in meegedraaid heb. Omdat al die verschillende richtingen er zijn. Ik denk ook dat wat je de afgelopen 30, 40 jaar gezien hebt. Is dat er natuurlijk heel veel kennis uh, uh, gevonden is. Men, men is duidelijk de diepte in gegaan. En moest misschien wel ook even de diepte ja. in te gaan om dingen te snappen. Ja. En ik merk om me heen, niet alleen in mijn vakgebied. Maar ook dus in, in heel veel andere vakgebieden. Dat er een bepaalde behoefte bestaat om het systeem te gaan snappen. En om het systeem te snappen. Ik, ik heb zelfs bij, uh, met, met bankiers gepraat over dat er, dat er uh, toegewerkt moet worden. naar een regenerative economy. op basis van een ecosysteemmodel. Dus mensen zijn toe aan het ja. uit de details. en het overzicht. Weer maar te maar de, de wetenschap werkte eigenlijk altijd zo dat je iets kleiner maakte. en meer toespitste. Ja. Dus dan ga je van moleculen naar atomen. Ja. naar deeltjes, cetera. En dat, dat is een belangrijk vakgebied. Ook. Ja. Maar, maar geleidelijk aan ontstaat er dan een soort gevoel van laten we eens naar het geheel ja. kijken. Ja. Je moet op een gegeven moment weer durven uitzoomen. Want met al die nieuwe gegevens... je kunt natuurlijk verder gaan en verder gaan en verder gaan. Dat gebeurt ook heel veel. En het is ook heel moeilijk om uit te zoomen en het dan weer te snappen. Maar dat moet, op, dat moet wel gebeuren, anders, anders verzand je. Ja. Wat je bij ons heel erg ziet is als je heel erg inzoomt... dan krijg je uh, detailmodellen op detailmodellen op ja. detailmodellen. Ja. En op een gegeven moment weet je... ondertussen weten de scheikundigen... die kunnen het kwantummechanische uh, model voor een watermolecuul... Prima beschrijven. Maar water wat door zand gaat, is een heel ander, heeft een heel andere dynamiek dan water wat door klei gaat. En als je je schep in de grond zet, dan zit daar al en zand en klei en nog heel veel andere dingen binnen één vierkante meter. Dus als je het systeem wil beschrijven, moet je een of andere schaal kiezen die relevant is voor de problemen die je wil gaan oplossen. En, en dan heb je heel vaak dat op de schalen. waarop in ieder geval vanuit ons toch een beetje ingenieurs, ja. um, achtergrond. De schalen waarop die problemen zich voordoen... zijn ook de schalen waar ja. andere vakgebieden invloed hebben op je systeem. En dan moet je daar rekening mee houden. En, en er komen ook steeds meer vragen uit de wetenschap... die je alleen maar kunt oplossen door met andere disciplines te werken. Ik heb zelf vanaf 1995... Ik was al eigenlijk al lang bezig met onderzoek... Uh, naar hormonale beïnvloeding van, van, van kankercellen in het kolon. En ik werd benaderd door een epidemioloog en die werkt in een groep met voedingsdeskundigen en epidemiologen. En die wilde graag weten, als je nou kijkt naar uh, uh, het operatiemateriaal... wat in Nederland verzameld is, van kolonkankerpatiënten. Uh, en hij had een systeem waarin hij dus al, al 15 of 20 jaar lang onderzoekt... Uh, wat de voedingsgewoonten zijn van een hele grote groep mensen in Nederland. Daar kun je uithalen welke van die mensen kanker krijgen. En dan kun je dus links leggen tussen... Uh, wat is nou de relatie tussen het type mutatie... wat je in die cellen aantreft, in die kankercellen aantreft... en wat is de relatie met voedingsgewoonten... en soorten patiënten en achtergronden daarvan. En dat kun je alleen maar oplossen... door die combinaties van die disciplines te maken. Ja. Juist, dus stappen ze uit het eigen uh, vakgebied en kijken ze wat verder. Ik vroeg me nog één ding af over de, de, de spons. Jasper, waarom wordt die spons zelf eigenlijk nooit opgegeten? Voor... Nou, als er op het koraal zo weinig te eten is... waarom vreet ja, niemand die spons op? Die sponsen worden wel gegeten. En uh, daar, daar is veel onderzoek naar gedaan. Dat is ook grappig onderzoek. Want een ander aspect van die spons is dat ze heel veel stoffen maken. Die leiden tot uh, nieuwe medicijnen. Dat zijn vaak chemische stoffen. En wat blijkt nou? Dat uh, met name uh, de sponsoren die heel hard groeien. Die worden, heel, uh, die worden gegeten. En die hebben een weinig afweer. Dus die maken weinig van die chemische stoffen. De sponsoren die uh, langzaam groeien. Die hebben veel afweer. En worden ook weinig gegeten. Dus daar is, een, daar is wel een bepaalde dynamiek in. Dus Alleen, ook. Voor de farmaceuten zijn de sponsen interessant al met al. Ja. Dankjewel Jasper de Groei en Ton de Groei. Allebei van de, aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, thans de een in Maastricht en de ander in Amsterdam. En ze hebben een artikel geschreven dat in Science stond. Zo. Dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en andere uitzendingen kunt u vinden via de website Wetenschap24. U kunt ons mailen, labyrinthradio.nl. Volgende week zondag zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Dus tussen 8 en 9 op Radio 1. Ik wens u nog een hele fijne avond en tot volgende week.